11 uur. Het NOS Journaal. Door Altmegens. Autofabrikant Ford sluit volgend jaar zijn fabriek in de Belgische stad Genk. Daardoor verliezen 4500 mensen hun baan. In Genk wordt de Ford Mondeo gemaakt. De productie van dat model verhuist naar Valencia in Spanje. Er was nog hoop dat de fabriek in afgeslankte vorm open zou kunnen blijven. Maar de Amerikaanse autofabrikant heeft de ondernemingsraad vanochtend op de hoogte gesteld van het besluit om de fabriek te sluiten. Voor de vakbonden kwam dat toch nog als een verrassing. Well, op dit moment, we zullen inderdaad, gelijk u zegt, ons even moeten gaan beraden. De boodschap is echt als een verrassing gekomen. We staan er een beetje perplex bij. De manier waarop natuurlijk stond ook ongelooflijk gegrift in onze ogen. Dus uh, het is ongelooflijk. We moeten nog even bekomen. We worden namiddag wel verwacht om drie uur in Brussel. En we gaan dan daar eigenlijk verder kunnen spreken met de Europese directie. Die blijkbaar de ballen niet had om hier aanwezig te zijn vandaag in Genk. Ford is aan het reorganiseren omdat door de wereldwijde economische crisis... er veel minder auto's worden verkocht. Door de sluiting van de fabriek in Genk staan er ook... vijf. 500 banen bij toeleveranciers op de tocht. Bondskanselier Merkel onthult vandaag een gedenkteken... voor de zigeuners die om het leven zijn gebracht door de nazi's. Het monument staat bij de Rijksdag, het Duitse parlement... in de buurt van de monumenten voor de Joodse en homoseksuele slachtoffers van Hitler. Over het monument voor de Roma en Sinti en de kosten ervan is jarenlang gedebatteerd. Merkel erkent dat het misschien te lang heeft geduurd voor het gedenkteken er kwam... Maar ze zegt dat er ook 15 jaar is gediscussieerd... voor de bouw van het Joodse monument in Berlijn begon. Steeds minder allochtonen halen hun bruid of bruidegom uit hun land van herkomst. In 2011 kwam bij ruim 8 van de huwelijken van allochtonen... een van de partners vanuit het buitenland naar Nederland om te trouwen. Tien jaar geleden was dat nog ruim 20 Van de Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst... trouwt nog altijd 80 met iemand met dezelfde achtergrond. Het kinderboekenweekgeschenk van 2013 wordt geschreven door Harmen van Straten. Het thema van de week is Klaar voor de start en draait om sport en spel. Dat heeft organisator CPNB bekendgemaakt. Harmen van Straten illustreerde zo'n 400 boeken... en schreef ruim 50 boeken voor kinderen en tieners. Van Straten won in 2003 een gouden appel voor zijn illustraties. De 59e editie van de kinderboekenweek is volgend jaar van 2 tot en met 13 oktober. Ranomi Kromi Widjojo is uitgeroepen tot Europees zwemster van het jaar. Bij de verkiezing van de Europese zwembond... kreeg de tweevoudige Olympisch kampioen ruim 60% van de stemmen. De bond noemt Kromi Wijoyo de koningin van de vrije slag. Ze krijgt de prijs tijdens de EK Korte Baan... eind november in het Franse Chartres. De Fransman Yannick Agnel ging bij de heren met de eretitel aan de haal. Ook hij won tijdens de Olympische Spelen twee keer goud. Het weer vanmiddag breekt in het zuidoosten van het land. De zon soms door, maar op andere plaatsen blijft het bewolkt. Vooral in het westen af en toe wat regen. 14 graden wordt het in het noorden, 17 graden in het zuidoosten van het land. ANWB Verkeersinformatie. files staat op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen... tussen knooppunt Gorkum en Arkel 2 kilometer. Bij knooppunt Gorkum is de verbindingsweg dicht naar de A27 richting Utrecht. Zoekt u tijdelijke of permanente huisvesting? Kies voor flexibel bouwen met Jan Snel. Een gebouw van Jan Snel kunt u naar hartelust uitbreiden, inkrimpen en zelfs verplaatsen. Vandaag bellen, binnen enkele weken turnkey opgeleverd. Kopen, huren of leasen. Ook daarin is Jan Snel heel flexibel. Kijk op jansnel.nl Nu bij Ibis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien... Tot 200 euro korting op de beste multivokale glazen. Maar mocht IW Schoenenveld voor u nu net te veraf zitten en is het huis op die gens wel dichtbij, dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Ik ben Joop en ik heb arthrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid.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 Of gewoon omdat u echt wilt genieten van een mooi onderhouden tuin. Stiel, sterk werk. De tuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op Stiel.nl. Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen, ik begin met een waarschuwing. De wasbeer rammelt aan onze poort. Vroeger liep hij alleen maar rond in Noord-Amerika. En volgens verslaggever Robert-Jan Boy... probeert hij nu via Duitsland ons land binnen te komen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk hier weer. Hier. Van, van die drollen, van die hekken onderweg. Robert-Jan. Ja, hallo Felix. Uh, heb Wat je hem al gevonden? Je? Heb je hem al gezien? Nee, nee, nee, nee. We hebben hem nog niet uh, gevonden. Uh, ik moet zeggen, we zijn wel driftig uh, bezig hier... in uh, de uiterwaarden van de Waal. Maar uh, nog een spoor te bekennen van dat... Uh, dat was, dat was Beertje. Oké. Okay. Tot zo, we gaan door. Ayn Rand was een Amerikaanse schrijfster... die grote invloed had op de ultra-rechtse republikeinen... verenigde de Tea Party. Haar belangrijkste boek verschijnt deze week in een nieuwe Nederlandse vertaling... De Kracht van Atlantis, of Atlantis. En dat werpt de vraag op waar die Tea Party, die zo floreerde onder Bush... in deze verkiezingsstrijd is gebleven. Ik vraag het zo aan Amerika-kenner Jan Donkers. En ons eigen politiek forum Midweek Den Haag geeft een handleiding voor aantredende ministers. Ook een handleiding nodig. Surf naar de gids.fm. Het CDA ging opnieuw hard onderuit de afgelopen verkiezingen. En het CDA gaat ook fors onderuit van 21 naar 13. De peilingen gaven natuurlijk de afgelopen tijd al aan dat het deze richting uit kon gaan. Het groen is weg. Dit is de gemeente Twente-Rand met Den Ham en Vriezenveen. Enige plek in Nederland waar het CDA nog de grootste is. Verloor daar weliswaar 10%, maar is nog steeds de grootste. En dat betekent dat er uh, volop uh, werk aan de winkel is. Zaterdag wordt de zoveelste evaluatie van een nederlaag gepresenteerd. Waarom stemden stemde zes jaar terug nog 2,6 miljoen mensen op de partij en nu nog 800.000? Voormalig gouverneur van Limburg en voorzitter van de commissie die de vorige verkiezingslaag onderzocht, uh, Leon Frisse, zit in Maastricht. Goedemorgen, meneer Frisse. Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen in, in Limburg maakt zich druk over de VVD. Komt u iets dichter bij de microfoon als u wilt? En u ja. maakt zich zorgen over het CDA. Waarom? Ja, omdat het mijn partij is en omdat ik daar al uh, 35 jaar lang uh, bijna iedere dag mee bezig ben. Dus uh, dit vanzelfsprekend dat ik daar uh, uh, gedachten over heb en dat ik daar ook over nadenk hoe dat verder moet. En daarom heeft u onder andere een stuk geschreven in het blad Christen-Democratische Verkenningen. En eh, toch vraag ik het u maar even, die nieuwe nederlaag van het CDA, die had u toch moeten zien aankomen, of niet? Ja, kijk, na de vreselijke verkiezingsuitslag van de vorige keer... was duidelijk dat je de koers zou moeten veranderen. En dat is eigenlijk ook in dat congres van Arnhem... dat hele grote en belangrijke congres gebeurt. Maar daarna is men toch blijven steken in te veel gedoe onder elkaar. En ik denk dat daar de grote reden zit dat zeg maar, de hele... Uh, nieuwe ontwikkeling die uh, voor, uh, wij allemaal voor ogen hadden. Niet alleen vanwege de, niet alleen de enrood, maar ook uh, de structuur van de partij. Dat dat. Uh uh, niet uh, snel genoeg was gegaan. Dan kwamen er verkiezingen overheen en het maakt het allemaal uh, heel erg moeilijk om uh, heel snel terug te komen. Dus dat congres en ook die verkiezingen heeft voor vertraging gezorgd in dat proces waarvan u vindt dat het eigenlijk heel snel had moeten gebeuren? Ja, dat heeft het zeker... Uh, dat heb je niet allemaal in de hand, maar uh, uh, daarnaast spelen natuurlijk heel veel andere punten die uh, uh, van belang zijn. Uh, niet alleen dat gedoe wat we met elkaar allemaal hebben gehad en waar iedereen zich een klein beetje schuldig aan gemaakt heeft in de laatste plaats mensen die jarenlang verantwoordelijkheid hebben gedragen in die partij. Uh, maar het speelt natuurlijk ook uh, dat de volatiliteit van de kiezer uh, niet alleen bij het CDA maar ook bij de Partij van de Arbeid en zelf bij de VVD een belangrijke rol uh, aan het spelen is. Met andere is, woorden dat wij... je de kiezer niet meer kunt vertrouwen. De kiezer loopt weg. De kiezer gaat van her nou, naar der. Ja, de kiezer die, gaat, uh, die maakt allerlei bewegingen. En uh, uh, politieke partijen, zoals het CDA, de Partij van Abbott, reageren daar te ouderwets op en zouden ze voor veel meer uh, zich moeten vernieuwen, Net, die netwerksamenlevingen moeten gaan opzoeken en veel horizontaler met die kiezer communiceren. Dat... En dat betekent dat ze dichter op die kiezer moeten gaan zitten? Ja, zeker, je moet, je hoeft niet iedere dag, datgene wat kiezers willen te volgen, maar je moet wel zien welke ontwikkelingen die kiezer bezighouden en waar, hoe je daarmee om moet gaan. Dus meer in de buurt zitten, meer in contact komen met de kiezer, meer ja, activisme. Ja. Precies. Dat is de A van het CDA. Dat is die is verloren gegaan en de, de verstrikt geraakt, ook een klein beetje in de, de octopus van de bureaucratie, als ik dat zo mag noemen, op gemeentelijk, regionaal maar ook op nationaal niveau. En ik vind dat CDA, als, wilt, als het CDA wil terugkomen, wat activistischer en wat anti-bestuurlijker in de verschillende Um, uh, bestuursentiteiten zich moet uh, uh, organiseren. En dat, dat, wordt, dat, dat is niet de habitat van het CDA, dat nee. begrijp ik ook wel. Maar dus dat, dat moet dat helemaal veranderen, die cultuur moet veranderen? Ja, de, ja die cultuur moet veranderen, ja. en U ja. heeft na die uh, verkiezingsnederlaag in 2001 heeft u dat onderzocht, uh, 2010. En u pleitte toen voor een ander verhaal, meer openheid en evenwichtig leiderschap. Er is eigenlijk weinig van terechtgekomen, als ik u zo begrijp. Nou ja, eh, vroeger werd het CDA wel eens geconfronteerd met, eh, zoals dat werd genoemd, de IJzeren Ring. Dat had dan de trojka van de voorzitter, de fractievoorzitter en uh, heel vaak de minister-president. Een ring om balken uh, de een, hè? En, ja, die en, uh, voor ring, rust maar, en stabiliteit er ja, dan gezorgd worden. Precies, maar nu, nu kom, kom ik tot de constatering dat eigenlijk na uh, uh, de, de, de, de, dat congres in Arnhem er geen ring meer was. En Ze er alle uitersen. kanten uit, iedereen ja, doet maar dus, wat. Ik denk dat, dat, dat het van belang is dat, dat mensen de top van die partij wel uh, een be, samen een goede richting uh, inslaan. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat je dan geen oog meer hebt voor en geen oog meer hebt voor de rest van de partij. En... Dat was vaker wel eens het geval in, de, in, in het verleden. Je moet en dit land en ik denk in alle Europese landen waar de social media en alles wat daarmee samenhangt, een enorme belangrijke rol speelt, moet je natuurlijk wel iedere dag met je mensen en met je achterbannen communiceren op een andere manier dan via dat getrapte, die getrapte situatie van leden en partijbestuur enzovoort. allemaal een beetje is oude wedstrijd zoals het gebeurt binnen ja, het CDA. Ja, nu blijkt u in wel. dat blad Christen Democratische Verkenningen voor een groot verhaal. Wat ja. doet u daarmee? Mm, en ja, kijk, ik wil een klein beetje vergelijken met datgene wat uh, David Cameron uh, uh, zijn messie was van de the Big Society. Nu ben ik het daar niet helemaal mee eens wat daarin zat, maar je, dat is een verhaal. Dat is een groot verhaal. En uh, uh, Blair, die heeft uh, ook jarenlang met zo'n verhaal uh, uh, de samenleving geconfronteerd in uh, Groot-Brittannië. Eigenlijk een op blik dat, op de toekomst, dat, dat, op de verre toekomst. En daar moet precies, je op richten. Ja, daar moet je dus op mikken. En dat. Uh, dat kan je niet van vandaag op morgen doen. Haarsma Buma is ermee begonnen met de, de, de, de morele agenda. Die moet je goed uitwerken. Dat moet je niet te eng benaderen vanuit de oude christen. En u, zei, u zegt u, dat stuk, dat is eigenlijk nauwelijks uitgewerkt. Dat is niet voldoende uitgewerkt. Maar het heeft alles te maken met verkiezingen die daar plots kwamen. Plots kwamen en waardoor je niet de tijd had om voldoende daarover na te denken. Het is dus in de tijd van... Paars eh, hebben onder andere Balken en Klink en, uh, en anderen ja. daar heel veel tijd voor gekregen om dat goed uit te werken. En dan kon het CDA ook wel goed terugkomen. U zegt in het AD van vandaag, zegt u het allemaal nog duidelijker dan in dat verhaal van vandaag in uh, het blad Democratische Verkenningen, het CDA moet rechtsen. Hoezo? Nou, Na dat mislukte nee, PVV-experiment. Nou, dat heeft, uh, nou ja, je moet gewoon. Kijk, ik hou me aan de feiten. En ik zie dus bewegingen van kiezers vanuit het CDA naar de VVD. En van de VVD vervolgens naar de PVV. Um, in Europa. Uh, bij de, ik was de vorige week in een open congres in Boekarest. En daar is een programma van uitgangspunten van de EVP opnieuw uh, vastgesteld. En daar ja. zie je dus gewoon de preambule van zo'n EVP-programma uh, uh, um, uh, staan. Aan, wij, wij, wij bedienen vooral de kiezers aan in het centrum... Aan, aan de rechterkant van het centrum, maar niet naar de linkerkant. Nou ja, uh, dat zijn feiten die je niet uh, over het hoofd kan zien. En, uh, maar dan gaat u weer CDA... richting PVV, waar toch echt... het nou, CDA een visie nee, smaak nee, nee, van in nee, de mond. heeft, nee, nee, niet? Nee, laat ik zeggen, als er één... heb helemaal niks met die PVV... en ik denk heel veel CDA-mensen niet, helemaal niet... maar als het gaat over uh, zaken die te maken hebben met, uh, met, uh, met, de, met de economie... Met, uh, de financiële, met de soliditeit van... Van, van, van Nederland, als het gaat, en, en als het gaat over veiligheid... dan staan we wat meer aan de rechterkant, als het gaat over solidariteit... dan zit dat wat meer aan het centrum en aan de linkerkant. U zegt nog dus iets belangrijks het... in dat stuk. U, u, u vraagt om wervende leiders en wervende politiek... waar Friese en Limburgers zich weer in kunnen vinden. Ja, nou dat zijn, voor, dat zijn dan uiterste in het land. Maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat moet gebeuren. U bedoelt Van Haensma Buma, die, uh, nou, dat bedoel daar ik niet. Konden, de, konden de Friese zich wel in vinden... maar de Limburgers niet? Nou, nee, nee, dus de Aarsma Buma, dat komt ook in dat artikel naar voren, daar is uh, geen kritiek op. Uh, hij was eh hij uh, onomstreden, maar kon door de omstandigheden ten opzichte van andere uh, kandidaten niet echt in de winning moet komen. Dat, maar u had uh, wel kritiek dat, op het bestuur. Ik heb, uh, Lees het tussen de regels door? Nee, ik heb ja. ik, maar, maar, maar bestuur, ja, nee, maar bestuur moet uh, veel meer bezig zijn met die netwerksamenleving. Veel meer bezig zijn met, als het gaat over kandidaatstellingen. Om alle leden daarin te betrekken. En ik snap best wel dat het allemaal te snel ging naar uh, die vorige verkiezingen. Maar ik vind dat leden, en misschien zelfs niet leden, mensen die uh, denken op het CTA te gaan stemmen. Dat die op een of andere manier moeten worden betrokken bij uh, kandidaatstellingen. En bij de samenstelling van die lijsten. Net zoals dat is gebeurd bij die lijsttrekkersverkiezingen. Dat vond ik een goed voorbeeld, ik je opmaat. Het is, een, het, is een, het is een vervelende vraag, en toch stel ik hem nog even tot slot. Vindt u dat deze nieuwe nederlaag consequenties moet hebben? Nee. nee dat, dat, dat, dat zou een hele merkwaardige conclusie zijn. Nou, weer een jaar. We blijven altijd weer opnieuw consequenties trekken. Maar je moet wel... Proberen, als het gaat over radicaal door het midden, dan moet je ook radicaal in die partij durven te veranderen. Ja, dat radicaal uh, door het midden is mislukt, zegt u ook. Dus, uh, nee, dat is ah. niet mislukt. Het was te snel uitgewerkt. Het miste de overtuigingskracht uh, en kon de kern van de partij niet voldoende mobiliseren. Dat wil zeggen dat de inhoud van, van dat strategisch beraad. dat vond ik fantastisch, ik vind geweldig, mooi. Prima dat het zo gegaan is. Maar het is niet voldoende. Uh, naar de man, naar de mensen gebracht. Mag ik u danken? De oud-gouverneur van Limburg, Leon Frissen... Uh, dat is ook degene die uh, in de commissie zat, die de commissie leidde... die de vorige verkiezingslaag nederlaag van het CDA heeft onderzocht. De Gids. Tot nu toe dachten we dat hij niet in Nederland voorkwam. Althans niet in de vrije natuur. Maar dat beeld moet worden bijgesteld. Hij is gesignaleerd in de Ooipolder bij Nijmegen, de wasbeer. En de gevolgen kunnen groot zijn. Verslaggever Robert-Jan Boy is ter plekke. Robert-Jan, heb je hem al gezien? Hallo, Felix. Ja? Hé, nee, we hebben hem eh, nog niet ontdekt, die wasbeer. Jammer. Maar ja, het is ook een tamelijk uh, groot gebied hier in de Ooipolder. uit de Waarden van de Waal, uh, een gebied, plassen, uh, grasland... Overal boomgroepen, laag, hoog. Dan sta je weer op een uh, reusachtige bramenberg, laat maar zeggen. Van dat, die, die, die takjes die je vastgrijpen bij de laarzen. Want die hebben we aangetrokken. En Twan Teunissen van uh, ARK Natuurontwikkeling loert voortdurend ja, naar gaatjes achter een stam. En je merkt wel, ik praat een beetje zachtjes om uh, ja, die wasbier niet uh, weg te jagen... Hij kan hier zomaar zitten. Heb je al wat... Uh... Nou, hij ziet hier vlak achter is die op, de, op de film gezet. Op de film gezet, ja. Toevallig ja. door een natuurbioloog, hè? Ja, klopt. Die, heeft, uh, die jongen die heeft ja. hier andere camera's hangen. Ja. Om onderzoek te doen naar zoogdieren die hier voorkomen. Ja. En dan hoop je dat je reeën, vossen, misschien als je echt gelukkig hebt... een bunzing of een wezel vindt. Ja. Maar hij kwam dus thuis met een geheugenkaartje. En toen bleek er een wasbeer op het beeld te staan. Je dus schik je toch, je is, toch het aap ja, dat is een uh, grote verrassing, dat verwacht je niet. Want die kennen we niet in Nederland, die wasbeer? Nee, ze zijn een paar keer eerder gezien in Nederland. In de hier. dierentuin? Ja, onder andere. Maar ja. hier in de Ooitpolder hebben ja. ze nog nooit, helemaal nooit gezien. Dus dit is de allereerste voor ja. deze omgeving. Dus eens dus even een wasbeer voor de leek? Ja, het is, een, het is geen echte beer, het is niet zo'n grote bruine beer. Nee. Het is een klein beestje, centimeter of tachtig denk ik. Uh, yes. Grijs, zwart maskertje, ja. grijze staart met zwarte ringen eromheen. Scherpe tandjes. Scherpe tandjes. Wat eet hij? Uh, hij ziet trouwens als een knuffeldier. Ja, maar hij heeft wel tandjes dus. Hij heeft tandjes. En zijn, uh, wat ze eten zijn ze net mensen. Ze ja. zijn omnivoren, dus ze eten echt alles. Vlees, vis, ja. vegetarisch. Net wat ze tegenkomen. Ja. En uh, dat is ze dus ook veel af. En uh, doordat ze heel veel verschillende dingen kunnen eten... kunnen ja. ze ook heel veel verschillende soorten plekken leven. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Nou, lekker. Een winterpeen hier. Een oude winterpeen en een bruine boterham. Ja. In een zakje. Ja. Als ik dat ergens neerleg, zou dat zin hebben? Ik uh, denk het wel, voor de vogeltjes... Ja. Voor de bevers die hier rondzwemmen. Ja, een beetje serieus, uh, Twan. <laughs> ja, misschien vindt hij het wel lekker. Maar ik denk, als je het nu neerlegt en je ja. gaat erbij zitten... Ja. ja. dan komt hij niet. Sowieso, het is inmiddels uh, licht. Het is ochtend. Um, Dampig, mistig. Ja, maar het is koud. Hij hoort ons, hij ziet ons, hij ruikt ons misschien wel. En dan is hij al lang weg. We kunnen ook steeds harder gaan praten. Ja, als hij op het laatste moment schrikt van onze stemmen... dan schiet hij de boom in. Ja. Maar waarschijnlijk heeft hij ons lang geroken en Wacht, gehoord. Wacht even, wat, kijk, kijk. Nee, nee, nee, helaas. Nee, sorry. Nee. Zeg, ben je blij? Eh, ik ben blij dat ik vandaag weer buiten ben, Dan word ik maar altijd niet, blij. Maar van. niet met die wasbeer? Nou, nee, daar word je niet per se blij van. Dat een kekkertje door het gras heen. Ja? Nou, oh. zit er ergens... Niet, ja. oh nee, nee, kijk, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja. Nee, niet per se blij. Nee, het is een beest dat uit Noord-Amerika komt. Het is een exoot. Ja. En uh, nou ja, die, die horen hier eigenlijk niet thuis. Ze dus hadden hier nooit moeten komen. Ze schijnen ook nogal in Duitsland te zitten. Ja, daar komt hij vandaan waarschijnlijk. Misschien dat hij erg ontsnapt is, maar ja. de kans is groter dat hij vanuit Duitsland komt. Hoeveel ja. zitten er daar? Ja, honderdduizenden. Honderdduizenden? Honderdduizenden. Zijn ze in de jaren 50 zijn ze daar, uh, losgelaten en ontsnapt. Ja. En die zijn ze gaan voortplanten en dan zijn ze heel Duitsland gaan veroveren. Ja. Uh. Doen ze er wat aan? Zeker. Al sinds de jaren 50 worden ze bejaagd. En in de jaren 90 schoten ze iedere winter een paar honderd ja, wasberen. Ja. En uh, afgelopen jachtseizoen hebben ze er meer dan 67.000 geschoten. 67.000 geschoten en ze waren nog niet verdwenen? Nee, het hielp hielp het, helemaal niks. nog. Het helpt niks. Ze nemen gewoon net zo hard toe. In de stad, overal? In de stad, in de natuur, overal. Afgrijzelijk? Ja, afgrijzelijk. Ik denk dat je er heel veel last van hebt. Zeker niet in de natuurgebieden. Uh, ze nemen een plek in die nog niet een andere dier wordt ingenomen. Uh, ze zullen ook geen, geen andere diersoorten opeten, waardoor ze verdwijnen. Nee, maar als je ze lastig valt, als je weet, weet ik wat... ...zijn ziektes, ze ziektes... Ziektes. Beetje, ziektes wel. Dus ze kunnen een spoelworm bij zich hebben. Als je die aan je lijf krijgt, dan word je ontzettend ziek. Maar... Dat valt ook wel mee, want in Noord-Amerika wonen 300 miljoen mensen. Het stikte van de wasberen zit ook ja. overal. En er zijn tot nu toe vijf mensen aan overleden... en 25 mensen die überhaupt die spoel worden. Nee, nee, nee. Goed, ben je door tot tamelijk luchtig erover, als ik eerlijk ben? Maar nou, de kans is groot Terwijl dat je vandaag de, de bliksem wordt getroffen... of dat je vanmiddag ja. de loterij bent. Nee, maar is dat de toekomst? Afschieten van wasberen in Nederland straks? Ik denk het wel. <laughs> en, en ja, wat eigenlijk vooral met die wasberen in de hand is dat je er maar aan moet wennen. Wat doen we dan hier eigenlijk? Ik vind het, het is voldoende informatie om het gebied te verlaten. En te hopen dat die wasberenplaag, Felix, ja. inderdaad, nog even uitblijft. Ja, missie mislukt volgens mij, Robert-Jan. Oh, hij is al weg. Toch geen wasberen in de buurt, hoop ik. I do the jerk, hier is Ryan Shaw. You know I never tell. Uit Georgia, dus toer in de staat en die begon pas in 2007 een beetje cd's te maken I do the jerk I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others De mens is alleen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en hoeft zich niet op te offeren voor het geluk van anderen. Dat zegt schrijfster Ayn Rand in een CBS-interview in 1959. In de Verenigde Staten is deze schrijfster waanzinnig populair... en dan vooral in de Republikeinse kringen... Morgen verschijnt de Nederlandse uitgave van het belangrijkste werk... onder de titel De Kracht van Atlantis. In Studio De Smet in Amsterdam zit amerika kennen Jan Donkers. Hij is morgen een van de sprekers bij de presentatie van het boek in Utrecht. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ken je dat CBS-interview met de ja, 100? Ja, Mike Wallace heeft dat, uh, heeft dat gedaan. Het staat op YouTube... En uh, hij probeert haar, uh, ja, de, de essentie van haar filosofie te laten uitleggen. En spreekt haar ook tegen, met name haar uh, rigide uh, atheïsme, uh, waar, hij, uh, waar hij nogal bezwaren tegen heeft. Want waar komt die theorie in grote lijnen op neer? Nou, die, die theorie die komt erop neer, het is de theorie van het objectivisme, uh, dat is de filosofische kant. Maar de, de, de politieke kant die, uh, ja, die bestaat uit wat ze zo even zei. Uh, je moet je nooit. Het komt eigenlijk neer op een verdediging van het meest naakte uh, kapitalisme. Mensen die mogen alleen maar streven naar hun eigen uh, welzijn en geluk. En moeten zich, niet, mogen zich zelfs niet bekommeren om uh, het lot van de minder gefortuneerden. Die staan er alleen maar bij hun eigen streven in de weg. En je uh, die, die, die hebt het recht om in het, dat streven naar, naar geluk. om de mensen die minder uh, geluk hebben. om die uh, langs de kant van de weg te laten liggen. Je hoeft je daar niet om te bekommeren. Je mag je daar niet om bekommeren. En logisch dat een atheïste is, lijkt mij, want op het moment dat je christen bent... dan moet je je toch bekommeren om je naast, of niet? Dat dacht ik ook, maar ik, ben geen, ik bescham mezelf niet als christen... maar ik vind dat dus ook. Ik ben, uh, ik ben voor een samenleving waarin mededogen uh, bestaat met uh, de mensen die het minder goed getroffen hebben. Ik, ik, ik vraag me af... Uh, bijvoorbeeld uh, als je geboren bent met een, een, een ernstige handicap... Ja, dan is er in de wereld van Ayn Rand is geen plaats voor jou... daar kan je beter maar meteen er een eind aan maken. Op het moment dat je een hersenbloeding krijgt op je 25e, dan ben je ook afgeschreven. Dan ben je af en dan is het afgelopen met je. Iron Rand is in 1982 overleden. En dit boek verscheen al in 1957. Maar zelfs nu nog is het waanzinnig populair. Dus zelfs populairder geworden. Ja. En voor Paul Ryan, de running mate van Romney, geldt ze nog altijd als een grote inspiratiebron. Hoe en groot is de invloed op de republikeinen? En niet alleen voor hem, dat wil ik net zeggen. Er zijn allerlei uh, uh, republikeinen. Die, uh, ook, ook voormalig presidentskandidaten. die, uh, uh, die had dat gedachtegoed. goed omarmen. Ronald Reagan president in de jaren 80, die was dan groot bewonderaar van haar maar vergis je niet ook Mark Rutte, onze eigen Mark Rutte die heeft gezegd dat zij een grote geest is in de liberale wereld ja, maar dat strookt dan toch niet met, laten we zeggen... al die conservatieve, al die zwaar gelovigen... die ook nee. in de Republikeinse partij zitten. Nee, dat is juist het, het, het, het bizarre van... van ja, het is een van, de, een van de vele vormen van co cognitieve dissonantie... die je in die kringen eh, aantreft. Zij is rigoureus anti-religie. Uh, ze is een atheïste, ze beschouwt uh, religie... als een, een teken van uh, psychische zwakte. Uh, en um, d, d, dat, dat de mensen die in die Republikeinse partij... Uh, haar gedachtegoed uitdragen. Ja, die, die weigeren dat te accepteren. Of ze zien het niet, ze lezen er niet... ze lezen eroverheen, of wat dan ook. Maar het is natuurlijk uh, heel bizar... dat als je dit gedachtegoed omarmt... dat je dan je niet afvraagt of haar ideeën over uh, religie... Of die, of die ook net zo relevant zijn. Hoe staat ze tegenover homoseksualiteit? <lacht> nou, ja, dat is een, weer een andere hele leuke kwestie. Ze, was, ze beschouwde homoseksualiteit weliswaar als een, uh, een, een afwijking... als iets verwerpelijks... Maar maar ze verdedigden het recht uh, voor twee consenting individuals... dus voor twee uh, volwassenen die daar allebei in toestemmen... om homoseksuele relaties aan te gaan. Nou, ga dat maar eens verkopen aan uh, de, de, de, de Tea Party-fractie... Uh, binnen de Republikeinse Partij. Die zijn rigoureus daartegen. Die iedere, bij, de, bij de tussenverkiezingen van twee jaar geleden... Toen moest uh, iedere Republikeinse kandidaat die zich kandidaat stelde voor het congres... die moest een verklaring ondertekenen dat hij nooit voor een homohuwelijk en altijd tegen abortus zou gaan stemmen. Daar moest hij ja. zijn handtekening onder zetten. Uh, en ja, ook dat is uh, nogal strijdig met het gedachtegoed van Ayn Rand. Nou heeft Mitt Romney onlangs nog uh, gezegd... Nou, het was langer geleden, maar het is opgenomen, dus onlangs uitgelekt. Ja. Uh, tijdens een besloten fondsenwervingsbijeenkomst... Ja. je weet waar ik natuurlijk u wil... Ja. dat 47% van het Amerikaanse volk bestaat uit slachtoffers en profiteurs. Ja. Komt dat denkbeeld... Uit die koker? Uh, ja, dat komt daar wel degelijk uit. Kijk, nou ja, het is natuurlijk zo... Ik, ik, ik heb niet ergens kunnen vinden dat, dat hij uh, zegt dat Ayn Rand een grote invloed op zijn denken heeft gehad. Maar het komt natuurlijk helemaal uh, overeen met haar denkbeelden. Maar je moet één ding niet vergeten. Hè? Er staat op, op allerlei linkse uh, websites in Amerika staat dat Ayn Rand verantwoordelijk is voor het feit dat Amerika zo'n uh, zelfzuchtige en uh, hebzuchtige natie is. De meest hebzuchtige, zelfzuchtige natie uh, van die industriële wereld, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat is de, toch ook al de wereld die zij aantrof toen ze in 1926 vanuit Rusland naar, naar Amerika trok. Wij hebben in, in, in West-Europa nogal de neiging om uh, Amerika als een, een, een groot West-Europa te zien. Er zijn zoveel veel dingen die we met elkaar gemeen hebben. We bewonderen hun cultuur, uh, we, we, we vergapen ons aan zijn macht. Maar Amerika is natuurlijk een diep conservatief en een diep individualistisch en een, uh, een diep religieus land. Veel meer dan, dan West-Europeanen. -Europe dus dat, dat, dat gedachtegoed dat heerste er al... en uh, wat Ayn Rand daaraan heeft bijgedragen... is een soort uh, legitimatie uh, om dat, die, die, die gedachte uit te dragen. En veel van die gedachten worden uitgedragen... door de, inderdaad die uh, radicaal-rechtse vleugel binnen de Republikeinen, ja. de Tea Party. Ja. Daar hoor je hier de laatste tijd weinig over. Hoeveel invloed hebben ze nog op het die beleid? Die hebben heel veel de... invloed. Ja? Kijk, is de, de, de Tea Party is niet een partij zoals de Republikeinse Partij... of de Democratische Partij. Ze doen dus niet mee in de verkiezingen. En op dit moment uh, zijn alle ogen gericht op uh, die presidentskandidaten... en op die twee partijen. Maar de Tea Party is uh, ongelooflijk belangrijk binnen de Republikeinse Partijen... Heel veel, uh, uh, ze maken heel veel lawaai. En ze zijn dat, dat zijn de mensen die wel degelijk door het gedachtegoed van, van Ayn Rand zijn beïnvloed. Ik zag laatst nog op uh, de televisie een, een, een beelden van een Tea Party demonstratie van enkele maanden geleden. En daar liep iemand rond met een groot bord, I am John Galt. En John Galt dat is de hoofdpersoon van, van dat boek wat je net noemde, ja. Atlas Shrugged. En uh, een, een, een, een superheld uh, uh, die uh, inderdaad heroïsche daden verricht waar je je aan kan vergapen. Heb je het boek zelf gelezen? Nee. Nou, ja, Nou Ik <laughs> heb het gescand. Met, met name die ene uh, uh, passage waarin uh, hij... Uh, dat is een pagina af 70 of zoiets... waarin hij uh, zijn uh, gedachten goed uh, samenvat. En uh, dat heb ik gelezen om, om, dat, om, om te weten... Uh, in hoeverre dat overeenkomt... In, in hoeverre dat inderdaad een samenvatting is... van het denken van, uh, van uh, Ayn Rand. Maar, maar rest is het rest was er niet doorheen te komen. Liter, literair gesproken is het... Uh, ik, ik kan er niet doorheen komen. Nee. Ik, ben, ik heb er ooit wel eens een keer eerder aan begonnen... Of in, in, in de Engelse versie, een jaar of tien, twintig geleden. Want dit, dit, uh, de bewondering voor haar... die bestaat toch veel langer in de Verenigde Staten... hoewel die nu inderdaad zo toegenomen is, zoals je zei. Uh, of wat luidru luidruchtiger is geworden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ik kon er toen ook niet, uh, niet doorheen komen. Nee. Dankjewel. Jan Dokers, amerika kennen En morgen één van de sprekers bij de presentatie van De Kracht van Atlantis. Zo heet de Nederlandse vertaling van het belangrijkste werk... van de Russisch-Amerikaanse schrijfster Iron Rand. Zometeen nog. Het was al een theaterstuk en een film. En nu wordt het na tien jaar weer op de planken gebracht. Kloaka Met een geheel nieuwe, jonge cast. Wat maakt het stuk over vier mannen in de midlife-crisis zo goed? Muziekredacteur Botte Jellema begaf zich achter de schermen. Na het nieuws met Dorold Megens. Radio 1. NOS Journaal. Steeds minder allochtonen halen hun bruid of bruidegom uit hun land van herkomst. Vorig jaar kwam bij ruim 8% van de huwelijken van allochtonen een van de partners naar Nederland om te trouwen. Tien jaar geleden was dat nog ruim 20%. Autofabrikant Ford sluit volgend jaar zijn fabriek in de Belgische stad Genk. Daardoor verliezen 4500 mensen hun baan. In Genk maken ze de Ford Mondeo. De productie van dat model verhuisd naar Valencia in Spanje. Bondskanselier Merkel onthult vandaag een gedenkteken voor de Sigeuners... die om het leven zijn gebracht door de nazi's. Het monument staat bij de Rijksdag, Duitse parlement... in de buurt van de monumenten voor de Joodse en homoseksuele slachtoffers van Hitler. En het Kinderboekenweekgeschenk van 2013 wordt geschreven door Harmen van Straten. Het thema van de week is klaar voor de start en het draait om sport en spel. Dat heeft de organisator CPNB bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Beurders. De formatie bijna rond schijnt te zijn... geeft ons voor een midweek Den Haag een profielbeschrijving... van nieuw aan te treden ministers. Puttend uit het zogeheten blauwe boekje. Wat dat is, zometeen erop een toelichting. Madness maakt nog altijd muziek. Lately, I've been wondering about you. And the things you do, I'm in love. But you drive me mad, be so sad. Be losing you last night. Ja, ja, da, ja, my girl. Zo heet het nieuwe single van Madness. Zijn er nog altijd, hoe bestaat het? Cloaca staat opnieuw in de theaters. Het beroemde stuk van Maria Goos werd exact tien jaar geleden voor het eerst opgevoerd. Met groot internationaal succes. Er werd ook een film van gemaakt, die verschillende prijzen won. En nu wordt het door een jonge cast opnieuw op het toneel gebracht. Botti Jellema, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je hebt het gezien. Ja, ja, ik uh, was er afgelopen weekend bij Tryouts. We zijn nu aan tryout. vrijdag gaat het in première. Het gebeurt opvallend veel dat er tegenwoordig stukken hernomen worden. Dat is misschien te verklaren door de zware tijden... waar het, uh, de theater en de podiumkunsten zich doorheen moeten werken. Maar het is ook wel een klein beetje fijn... want sommige stukken zijn gewoon heel erg goed. En waarom zou je die dan niet weer gewoon opnieuw op het podium brengen? En ik bij, bij Cloaca bijvoorbeeld kun je ook een heel nieuw publiek uh, aanspreken. Tien jaar geleden werd dat op het toneel gebracht... door uh, met Peter Blok, Pierre Bokma, ja, Spijkers, Gijs Schot van Aschat, grote namen... Het waren toen veertigers en nu brengt de vrije producent het stuk op het toneel. En dan bestaat de cast uit de dertigers. Uit dertigers Tigo Gernand, Guy Clemens en uh, Thijs Reumer en Sigurd Sloot. En aan hen dus een beetje de taak om die cast van tien jaar geleden te laten vergeten. Ik sprak met regisseur Gerrit Jan Reinders. Aga! Ik kom net van de repetitie tenminste via jouw huis... om Joep om de af te zetten, ik dat je weg bent. Leuk hond, donder. Zeg, Tom, ook hier. Ik hoorde dat jij een tijd in de war bent geweest. Een tijd erg, hè? Dat het zomaar kan gebeuren zonder dat je vrienden erdoor hebben. Vier oh. mensen die uh, ooit vrienden waren en nog steeds uh, zichzelf vrienden van elkaar noemen. Maar die allemaal op een gegeven moment, twintig jaar later, een soort keerpunt van hun leven, een soort crisismoment van hun leven uh, zijn aangekomen op vier verschillende manieren. En daar blijkt uiteindelijk die vriendschap niet tegen bestand. Hebben ze ook iets gezegd wat het zou kunnen zijn? Acuut manisch. En uh, nu? Lithium, solid as a rock. Kom maar. Nou, nou belde ik met uh, de producent, met Hummeling Stuurman. En, en die zeiden meteen al van, je moet niet beginnen over, uh, over de film en over die eerste vers. Die hebben ze al lang achter zich uh, gelaten. Maar daar ontkom je natuurlijk niet aan. Dat zullen jullie ook voortdurend uh, meemaken, schat ik zo in. Dat, uh, dat mensen erover beginnen, hè, over de film, gouden kalf en al die dingen. Ja, ja. Die film heb ik natuurlijk gezien. En die eerste voorstelling heb ik ook gezien. Maar daar weet ik toch eigenlijk niet zo heel veel meer van. Gelukkig misschien. Ik weet wel dat ik er toen uitkwam. Dat ik dacht van. Maar dat stuk is toch eigenlijk veel pijnlijker. Dan ik het vanavond heb meegemaakt. Omdat het bij die voorzitter is. En ik hoop dat ons dat bespaard blijft. Is het publiek op een gegeven moment mee aan de loop gegaan. En die vonden alles leuk. En dat is het stuk niet. Het is vaak heel leuk. En vaak oh, aan het eind moet je iets hebben van. Jezus wat is hier gebeurd? Dat heb ik hier meegemaakt? En dat is tot nu toe bij ons het geval, ja. merk ik. Ja, regisseur gerrit jan Reijnders. Het is ook een stuk met humor, maar er zit zeker veel ongemak in. Kloaken gaat over vier ers bij wie de vriendschap op de proef wordt gesteld. En ze raken in conflict met hun vroegere loyaliteit aan elkaar... hun vroegere ambities en hun gebroken dromen. Een vier midlife-crisis, zogezegd. Ja. En ik heb dat voorgelegd aan de acteurs Sieger Sloot en Thijs Reumer. Een grote passie... Een grote vlam. Jij had dat. Wat had ik? Het grote gevoel, Piet. Dat hadden we toen allemaal. Ik niet. Jij ook. Jij nog het meest. Jij stort hierin. Jij, jij, jij zwom in de gracht. Jij hing aan de kroonluchter. Jij had een motor. Ja, nou, ik heb wel het gevoel... Ik heb gestudeerd aan de toneelschool in Amsterdam. En uh, dat is een hele intensieve en mooie uh, tijd van je leven. Omdat er privé heel veel gebeurt. En op school gebeurt er heel erg veel. En dan heb je een heel klein klasje met, met tien of elf andere mensen... En op dat moment denk je echt, ja, maar wij zijn gewoon levenslang bij elkaar. Want wat wij nu meemaken, dat is zo intens en zo bepalend voor de rest van ons leven. Dat voel je. En het stom is, dat klopt ook, dat is ook zo. Maar dat verwatert toch op een gegeven moment. Ik bedoel, met, ik, denk, ik ben met tien afgestudeerd. Ik vind totaal tien. En ik denk, ja, een enkele sms ik nog wel eens. Dus, uh, dus ja, dat is wel, wel heel erg herkenbaar, ja. In de avondwinkel, op straat, in de lift, dacht ik, oh, het is te lang geleden. Tussen ons. De dingen zijn niet meer vanzelfsprekend. Ik heb een vriendengroep uh, van mijn middelbare school die ik nog steeds zie. Uh, wat nu ook, denk ik, al een jaar of 15, uh, misschien wel 20 is. Um, en ik weet nog wel dat het daar echt ontspande of. Uh... Of het alleen maar een beetje vrijblijvend bij elkaar komen was... en een beetje teren op uh, ons verleden. Van, god, wat leuk hadden we toch toen en we hebben toch een leuke ding gedaan. En, uh, of, dat het, of dat je ook op een gegeven moment de diepte in gaat. Of dat je meer vriend bent dan alleen maar uh, bekenden van elkaar. En, uh, en dezelfde soort humor deelt. En ik ben heel blij dat mijn vriendengroep dat, dat zich heeft ontwikkeld. En hier in het stuk zie je heel duidelijk dat, dat die mannen uit elkaar gegroeid zijn... en dat het zich niet heeft ontwikkeld, sterker omdat die mannen... ...steeds gevoelsarmer voor elkaar zijn geworden, lijkt wel. Vissieuze cirkel van negativiteit. En dat is dus iets anders dan ellende. Ellende is oké. Okay. En daarbij is Pieters' een probleem concreet en al bijna opgelost. Maar Joep, van jouw toestand word ik nerveus. Alleen maar langs u heen praten en niet luisteren en... Uh, mijn rol heeft dat bij uitstek, maar ik zat vanavond te luisteren... en ik, ik, ik merkte dat ja, eigenlijk al die rollen hebben dat. Ze praten allemaal... Het zijn, ik geloof dat gerrit jan het ook wel eens heeft gezegd. Het zijn eigenlijk gewoon uh, een soort monologen. Mensen die, die voor zichzelf uitstaan te praten. En het is toevallig dat er andere mensen om hen heen staan. Maar, uh... we hebben ook tijdens het repeteren meer, meerdere malen tegen elkaar gezegd... Wat een horken. Echt. Het is zo erg. Het zijn echt... Monsters. Alle vier zijn het echt monsters. Maar en we zijn eruit gekomen. De grootste lul is Joep. Is sieger. <laughs> sieger Jappers, wijs. Ja, dat is mijn rol. Ja. ja, sieger Sloot en Thijs Reumer. Thijs die zei al dat eh, de crisis van de personages en hun vriendschap voor hem herkenbaar is. En dat het in Kloaken verwoord is in prachtige one-liners van schrijfster Maria Goos. De mooiste zin van het stuk vind ik die is van Joep aan het einde van zijn monoloog. Dat is echt het hart van het stuk. <laughs> Waarom is alles alleen maar minder geworden? En dat is tegelijkertijd zo erg, maar ook iets wat natuurlijk heel erg menselijk is. Ja, de dingen worden minder. Hopelijk niet in beleving. Maar ja, je wordt ouder en dingen gaan voorbij. En, dit, ja, dat, en dat vind ik mooi. Dat, dat zegt hij ook echt. Dat is het moment dat hij echt spreekt uit zijn hart volgens mij. Waarom is alles alleen maar minder geworden? En dat, is, uh, ja, dat vind ik echt prachtig. Thijs Reumer, hij speelt samen met Cyrus Sloot, Guy Clemens en Tigo Gerland. in de nieuwe uitvoering van Cloaca. En het stuk gaat vrijdag in Halem in première. En hoe lang is dat dan nog te zien, botti Jellema? Dan is het tot februari in het hele land in de theaters te zien. Tot volgende week. de jongen. Meneer Rutte, goedemorgen. Goeiemorgen. Wij horen Fijne dat u er allemaal. bijna uit bent. Wat gaat u nou deze week nog doen? Dag meneer Samson, u lacht nog luid, zie ik. Is ja, hoor. Het de finale? Nou, we gaan gewoon weer even verder. Ja. Maar de onderhandelaars houden zich dus nog steeds aan de radio stilte. Heel verrassend. Dit is dag 42 van de formatie. En als ik de berichtgeving mag geloven, dan zijn Rutte en Samson er bijna uit. Binnen een week zou er al een regeerakkoord kunnen liggen... en dan op naar het bordes van koningin Beatrix gaat het ook echt zo voortvarend als in het journaal en in de kranten wordt voorspeld. Dat bespreek ik met communicatieadviseur Shello Sayas, met Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman... en met Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl. Peter, wanneer kunnen we dat akkoord verwachten, denk jij? Ja, ik denk inderdaad uh, volgende week. Ergens uh, woensdag volgende week of zo. En dan een partijcongres op 3 november. En heel misschien op 10 november. Maar... Dat zou dus betekenen dat, het, dat ze al rond zijn en dat het nu wordt doorgerekend... Ja, door het, het wordt doorgerekend bij het Centraal Planbureau. Dus, de, het dus, wordt op dit moment al doorgerekend? Ja, het wordt uh, doorgerekend, steeds in uh, fases al. Maar die zijn de, het werk. Die, die, dat hoeft niet meer die week uitstel te kosten. Shelley, is het niet zo dat die media elkaar en Peter wellicht ook elkaar napraten? Nou Ja, dat zou, dat zou je nee. denken in dit geval. Maar ik bedoel, als, je alle, als het zo massaal is, dan wijzen alle signalen wel op dat het wel vlot gaat. Maar dan nog valt er volgens mij ook nog niks over te zeggen. Omdat um, je zag het ook in het katzenhuis uh, dat het ook daar gewoon het laatste moment klapte. Het, omdat de CPB-rekeningen terugkwamen. Er moet nog een congres komen van de P van de A. Ja. Dus uh, um, ja, het, het kan. Het kan nog een paar weken duren hoor. Dat hoeft niet en, meteen. Nou, dat is echt niet de indruk die ik heb. En het, uh, dat congres van het, van het PvdA, dat is niet, bepaal, niet het, het, het hinderlijke. Dat het hoeft niet het hinderlijke te zijn. Het kan wel zo zijn dat ze nog, toch nog ruzie gaan krijgen over de hypotheek en de aftrek bijvoorbeeld. Wat nou nu in de Telegraaf wordt uh, gemaakt. Ja, daarover zo meteen meer. Ja. Francisco, er wordt steeds maar altijd dat het zo fantastisch gaat eigenlijk. Hè? Ja, daar word ik altijd een beetje kregel van. Als het, het lijkt, dat het is een goed nieuws show, dan begin ik altijd nog te twijfelen. Als iedereen dat roept, is dat dan wel zo eigenlijk? En uh, uh, dat is een beetje mijn natuur ook wel. Maar ik zie ook als ik ga kijken naar wat zijn de aanwijzingen dat het, dat het zo goed gaat. Joost Vullings vertelde maandag op de, bij NOS Radio van... ja, nou ja, had er iemand gesproken die zei van... als het zo gaat, uh, als zoals het nu gaat, dan uh, zijn ze er binnen een week uit. Ja wie zegt dat het zo gaat als het nu gaat. En dan blijkt dat er nog een paar pijnpunten ligt... waar ze het niet over ja. gehad hebben. Er he, iedereen heeft er ook wel heel erg veel belang bij. De mensen in ieder geval die, die aan het onderhandelen zijn. Om te zeggen dat het goed gaat. Hè, in dit, in deze en dan fase. zegt Cello Sch terecht... Dan, op het moment dat het akkoord er zou zijn... dan moet het eerst nog lang, langs de fracties van WWD en PvdA. Nou, dat, daar kan je je een beetje zorgen over maken. Als er eigenlijk wel trajecten traject er gevolgd wordt. Ik vind het heel raar dat er zo'n strikte geheimhouding is. En dat er niets lekt enzovoort. Het is toch wel een beetje Kremlin-achtig. Uh, dan dat loopt iedereen te roepen, dat hoort een beetje bij de juichencultuur van de televisie... van het gaat fantastisch, het gaat geweldig. En dat klept me daar Het is niet uit. onze juichencultuur, Francisco. Dat is de juichencultuur van de, Ik vind van de het leuk paar mensen die je erover kunt spreken. Jij, Jij zit hier ook te juichen dat het goed gaat. Nee, de, kijk, dat is gebaseerd op de bronnen die je spreekt in Den Haag... en die uh, inmiddels een beetje laten doorlekken... dat het gewoon heel ver is met dat akkoord. Dat het er bijna is. Nou, okay. uh, en, je als... kunt net zo goed verdedigen dat het veel beter zou zijn... als er nog even een flinke strijd komt... zodat de kiezer het gevoel heeft... Oh, ze hebben wel echt gevochten voor hun eigen uh, um, principes en niet alles zomaar weggegeven. Wat, er nu, dus. wat het gevolg van al die geheime uh, houding is, is dat er straks een, uh, een betonnen akkoord ligt. Waar eigenlijk die fracties die kunnen daar alleen nog maar ja tegen zeggen of nee. Ja, dat is de bedoeling. Ja, nou, hier kan je afvragen wie, wie, van wie is dat akkoord dan? Daar waar zitten daar vier mannen bij elkaar. Van de onderhandelaars. Die, die hebben een mandaat gekregen die, van de fractie om te en onderhandelen. En wij alleen ja of nee tegen ja, elkaar. Ik hou niet van een ja beoordelen. of nee-democratie. Ja, maar dat werkt toch zo? Ja, als je een mandaat hebt. Ja, maar goed, dus de, de, als je kijkt hoe, hoe besloten het nu allemaal gaat... word ik daar niet zo over. Maar, maar je wilt niet, kijken van die... de PvdA, oké, okay, mag ook alleen ja of nee Maar Francisco, is. jij wilt dat dus de hele 38 mensen van de PvdA... en die 42 van de VVD ook mee gaan onderhandelen met het... Akkoord. Nee, ik zeg alleen, er hangt nu zo'n stilte... waarvan je, je kan afvragen of dat wel zo gezond is voor een democratie. Precies. Nou. Het publiek dient ge geïnformeerd te worden. Dat mag best gedoseerd gebeuren, <laughs> maar er dient wel, vind die het niet het wel informatie te komen. Nou, nou, ik vind er is echt vandaag wel wat, wat uitgelekt in de Telegraaf. Daar had je dat... Over ptk opent uh, met het heikele dossier over de hypotheekrente-aftrek. Volgens de krant wordt onderhandeld over het inperken van aftrek... voor bestaande aflossingsvrije hypotheken. Waar komt dat bericht vandaan? Waarom? was dit voor Joren, die weet het precies. Nee, hebben. nee, ik vraag naar jou. Nou ja, ik... Ik denk dat het via een uh, ambtelijke weg uh, uh, terechtkomt bij de Telegraaf. Maar ik weet niet precies wat de bronnen zijn van de Telegraaf. Waar komt het bericht vandaan van Suske Weole? Nou, het gaat niet zozeer om waar het bericht vandaan komt. Als wel dat de Telegraaf er zo prominent mee opent als een uh, vreselijk pijnpunt. Dus dat betekent dat het, je zou kunnen zeggen... Uh, soms bij de Telegraaf zou je wel zeggen dat, er, uh, dat die zich nogal aangesproken voelen tot de VVD. Dus dan zou je kunnen zeggen... Ja, dat ligt kennelijk een pijnpuntje bij de VVD. Er zijn wat problemen. Dit zijn een van de dingen waar niemand het over heeft. Hè? En je ziet nu, op het, wanneer gaat er gelekt worden? Wanneer gaan er dingen naar buiten komen? Op het moment dat er dingen gebeuren die je niet wil. Je gaat lekken op het moment dat je dingen in de openbaarheid gaat brengen... om ze te. Om er discussie over te krijgen. om ze tegen te gaan. kan ook een beetje baseren van de achterban zij toch? Of niet? Ja, Dezelfde precies. Saaiers. En meestal, um, wat ik vorige keer ook al zei. dan is. als je de eindwaagsel inderdaad wel nadert. lekker er steeds meer dingen uit. omdat ze wel af zijn. Dus ze zijn al afgesproken. Dus dat, ook, uh, dat zou het kunnen zijn. Maar het is wederom gewoon koffie, die kijken. Want zo'n lek. Ja, iedereen baseert wel al. dat moet strategisch zijn van de VVD. Maar vaak genoeg gaat het ook gewoon heel knullig af en toe. Dus. Ja, heb je er voorbeelden van? Hoe ja, knullig dat kan gaan? Ja, ja, dat ja, is een vraag al die al ik wilde heen. stellen, maar die mag jij wel stellen, maar <laughs> ja? Nee, nee maar Geef eens een knullig voorbeeld. Som, soms is het gewoon verkeerd e-mailadres wat er een keer wordt ingetikt. <laughs> of uh, vergeet onder de kopieermachine van de formatie. De printer door. van Google met uh, je kwartaalcijfers. Uh, ja. Deze, uh, ja. ja, goed, dat hoort niet met de formatie. Als die formatie nou echt zo super verloopt, dan duurt het niet lang. Of er staat een ministersploeg op het bordes van Beatrix. Ja. Dat wordt nog wat. En, en, en hebben dan de ministers uh, die worden aangesteld... die krijgen dan meteen leesvoer mee naar huis. Namelijk het blauwe boekje. Wat staat in dat blauwe boekje? Nou, het blauwe boek is, een, uh, is inzichtelijk op uh, de, de website van de Rijksoverheid. Dat is net uh, herzien. Dat is een herziende versie, die is op 18 oktober erop gezet. En daarin staat waar de ministers aan dien, zich aan dienen te houden. Dus... Uh, um, het, of ze dienstreizen mogen maken, met, of een partner mee mag op dienstreis, uh, Of er... Um... Een zonnepunt gedeclareerd mag worden. Ja, um, nou ja alle, alle punten waar ministers rekening mee moeten houden. En uh, hoe de ministerraad fungeert, of ze uit de ministerraad mogen klappen. Um, nou, veel meer voorbeelden, je kent ze wel, Schelo, denk ik. Ja, nee, maar het is gewoon een handleiding die je waarschijnlijk... als je bij een goed werkende organisatie komt... krijgt iedereen dat gewoon van hoe werkt het hier binnen de organisatie. Uh, wat voor regels zijn er, uh, waar kun je de, uh, de lunch vinden, hoe laat is dat? Dus, dus nou, een, dat een handleiding voor van alle ministers is geen profielschets van... die minister moet daar wat doen en, zus. en nee, zo. Nee, nee, staat gewoon letterlijk in van... nou, de ministerraad is op elke vrijdag, daar mag je... Um, um, de, je eigen ambtenaren mogen niet meer naar binnen. Er zit dan een secretaris van de ministerraad. Dus het staat allemaal beschreven hoe het werkt. Ja. En dit is gewoon openbaar? Of is het ook openbaar. een een geheimdeel? Het is ook nog een geheimdeel. En daarin staat hoe te handelen in crisissituaties. Uh, welke nummers ze moeten bellen. Naar welke bunkers het moet gaan. Uh, meer zaken over beveiliging. Uh, wat, voor, wat voor apparatuur ze thuis krijgen. Uh, dat soort uh, punten staan in het uh, geheime deel. En Francisco, er is ook een paragraaf gewijd aan het gebruik van sociale media en websites. Ja, bedroevend. bedroevend. Hoezo dan? Nou ja, omdat daar een soort... Morgen uh, de kleurloosheid wordt afge afgedwongen. En minister mag eigenlijk op... Uh, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. En de, de minister mag eigenlijk op geen enkele manier uh, gebruik maken van... Uh, ja, dat komt hier. Het ja, binnen. Is wel iets, ja. iets te vaak aan het woord. Uh, het radio 1. Goedemorgen. In, uh, goedemorgen. Meneer Viole. Uh, ja, Bode leven. Ja, van die <laughs> Ik zie uh, Koos Postema binnenkomen. Ik zie uh, Ferry de Groot binnenkomen met ja. een heleboel mensen in, uh, in het gevolg. ja. Hallo, ja, ja. ik ben uh, Arjan Snijders. Ik organiseer uh, de, de radioprijzen in Nederland. En onder andere ook de Marconi Awards. En ik Macaroni ben hier Awards. om je te vertellen, uh, Felix Meerders, dat jij voor 2012 de Marconi Euro Award uitgereikt gaat krijgen. krijgen. Hey. Hey. En waarom dan, uh, dan Postemang en de Groot? Nou, wij zijn lid van de Vertrouwenscommissie. Ja, van Meersen. Meersen. dat, Meersen? Ja. ja, dat ken ik. Ja. Ja. Wij zijn dus in dan de, de Vertrouwenscommissie. Daar kom je ook vandaan, toch? Uit nee, ik kom niet uit Meersen, oh, nee, Als je de een journalist. bent, moet je van jou deze, deze twee meer. Nee, maar je hebt in Meersen gewoond, joh. Nee, nee, ook niet. Van een bundel, ja. ja Bunde. Ik heb in Maastricht. Nou ja, toch ik, maastricht. ik heb het. mijn hele leven lang in Maastricht. En ook in Nijmegen gestudeerd. Een dag ja. of twee, drie dagen. Ja, drie. Kom daar ook weg. Ja, van. ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Verder wel. nog nieuws? Daar, dank jullie wel. Nou, ja, nee. Ja. nee wij <laughs> moeten geloof ik uh, ja, iets ja, maar... zeggen. Ik heb net tegen een meneer met een camera gezegd. Ik heb met die lange man gewerkt van 1983 <laughs> tot 1989 bij Langste Lijn. Willem Ruijs ging weg. Die werd wereldberoemd. En uh, daar kwam, ja, wie moet er nou komen? Ja, Felix. Nou, prima, Felix. Die kende ik al van de vara, wat hij daar gedaan had. En een totaal andere persoonlijkheid ja. dan die spring in het veldruis... die altijd om liefst één minuut over twee binnenkwam. Felix kwam eerder binnen, maar het vervelende was wel van hem... Ja. dat hij altijd dat een half minuut over de technici, met de technici over de techniek ging zitten praten. Dat vond ik nooit gezellig. Ik had het altijd over hele andere dingen... Ja, dat ja. weet ik nog. Ik leerde Felix Murders kennen omdat ik fan van hem was op Radio 208. Dat was Radio Luxemburg. Was dat die harde muziek? Dat, dat, dat, die harde ja, nee, muziek dat was Radio Luxemburg oh. en dan had hij een spotje en het heette... Uh, Felix Murders, the man that should be murdered. En dat sprak mij zo aan <laughs> uh, dat ik... Uh, uh, toen heb ik je opgezocht hoe ik aan je adres kwam, dat weet ik niet. Maar jij kwam voor het eerst bij de ziekenomroep bij mij, waar ik toen nog werkte. En dat we met uh, 95 kilometer per uur over de Rozengracht in Amsterdam reden. Dat, dat weet ik niet meer. Maar... BMW, ja. Ja. Ja. En wij zijn elkaar nooit uh, vergeten. Dus uh, Ik ben nog Felix Meurders nadat ik uh, met Van Duin bij uh, Radio Noordza was begonnen. Door jou gevraagd om bij de VARA te komen. En het kenmerk van Felix Murders, dames en heren... is dat hij altijd een belhamer is uh, gebleven. Dus hij is hoofd illegale zendtijd geweest in, uh, in Hilversum... waar hij uh, voordat het officiële programma begon al uitzending had... Ik heb samen met hem op Hilversum 1 de zendtijd verlengd na 12, hè, Dat we uh, de PTT belden dat de zenders er nog niet af mochten. <lacht> uh, hij had bij het WK voetbal, waar de eerste bewaking met karabijnen was... had Felix Meurders uh, een meisje van de Bali omgeluld dat hij van de KNVB was en alle uh, indelingen van de kamers... met telefoonnummers moest hebben. Nou, dat is <laughs> Felix Murders ten voeten Hij zoekt ook altijd de randen van de dingen. Hij moest een keer op zaterdagmiddag... Moest hij het. Uh, Programma wegens vakantie gesloten doen van de Fara en Radio Tour de France. En normaal gesproken neem je dan wegens vakantie gesloten op. Nee, zei Moor, dus ik doe het allebei tegelijkertijd. En de dus afstand tussen de studio was geloof ik 25 of 30 meter. Ja, toen had ik nog een goede conditie eerlijk ja, gezegd. Ja, maar heeft, uh, zijn brede vakmanschap, dat valt natuurlijk toch op. Die dingen waar ik helemaal geen verstand van had. Dus dat DJ zijn, jarenlang... Uh, politieke programma De Rode Haan, waar hij toch mede-interviewer was... en de muziek verzorgde en ja, meedeed met gesprekken met allerlei andere mensen. Ik weet nog dat Wim Bosboom, die helaas niet meer leeft, een keer bij mij kwam. Want wij zijn van de generatie dat je vaste dienst moest. Want je moeder zei, dat is goed voor later. Maar deze heer was een van de eerste omroepmensen... die bleef altijd in losse dienst. Freelancer. Ja. En Bosboom komt er binnen, die zegt, die deed mee aan de rode haan. Die zegt, godverdomme, weet je wat die muurder bij elkaar verdient? Alleen al bij die rode haan. Ja. Want, ik weet nog, Het was een vorm van socialistisch denken, maar anders dan het socialistische ooit de Ik weet dat de, de baas was van langs de lijn, en ja. dat ik elke maand jouw contracten moest tekenen, en dat ik toen al dacht, kassa! Ja! ja. ja. ja. Ik zei je vertellen, ik kreeg elke el, Maar waarom zitten we er eigenlijk allemaal hier op je radio te vertellen? Ja. Die macaroni wordt. Nou ja. Ja. Oh, ja, omdat je... oh ja, ja, je moet, uh, Koos moet ook nog vertellen dat hij de eerste verslag heeft ja. uh, uh, bij Langs de lijn, Hij die doorbrog, door de, hij UEFA, de regels. Ja. Die door de UEFA een straf kreeg. Omdat ja. hij... Uh, we hadden Roda tegen... anderleg, Anderlecht. En uh, Joop Niesen zat op de tribune voor het algemeen verslag. En we hadden tegen Murders gezegd, neem een zender op je rug. En loop rond dat veld en doe de sfeer uh, uh, van de wedstrijd. Nou... Die ging zo ver dat toen Roda gescoord had liep hij met de maken vanaf het vreemde doel naar de middenstip de aftrap genomen. van de <tie> leger ja, was. De murdersbot, de, de murdersmethode eigenlijk. Zou ik ja. zeggen. Het was het motto van, van murders was. Dat moet toch kunnen dat langs de lijn wordt gezocht. Dan erg saai. Dus met zo'n ding op zijn rug op het veld gewoon meedoen. Vandaar dat dat Limburg ook geen eredivisie meer heeft in de, de steek. Oh, weet je wie er bovenaan staat? In de maar Ja, even. Ja, ja, die, die drinken ja, zich wel heeft, naar beneden, die drinken zich wel naar beneden, ja, hoezo het kerstmis. Nee hoor, gaan weer. dat gaat heel erg goed. Ja, gaat ik uit. ken ze. Ja, uh, ja. ja ik, ik weet niet meer, sluiten jullie af? Hebben we nog 33 seconden? <laughs> Oké, okay, nou, wanneer loopt de ster, ik ga, Wanneer kan ik die prijs ontvangen ontvangst nemen? Uh, ja, dat ga je zo horen, maar even. wanneer loopt de ster? Uh, over 25 seconden, laat, dan moet je seconden. nog even zitten op je plaats zitten. Dit was het programma, hoe heet het ook weer? Wat je doet Gids. <laughs> de Gids. De, de, de, de gid.fm uh, uh, met een hele hoop mensen die direct champagne gaan drinken. Ik wens u nog veel plezier op Radio 1, direct het uh, radio nieuws. En uh, dit was de vader. Goedemorgen. En bedankt Koos. <laughs> ja, tot volgende dink, keer. Oké. Okay. Surf naar de gid.fm. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Zoals u weet is er radio stilte en daar houden we ons aan. Het lijkt er toch sterk op dat VVD en Partij van de Arbeid eruit zijn. Nou, dan zijn wij benieuwd wat er allemaal besloten is. Het is eigenlijk altijd voorspoedig en voortvarend gegaan. Vertel het maar, hoe ver zijn ze? Hebben ze het herfstreces goed gebruikt? Willen ze daar dan weer iets over zeggen? Nee, nee. inmiddels vallen de blaadjes van de boom, maar het nieuws nog niet. ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En spedags tussen half 5 en half 7... Tim Overdiek en Lucia Carasso. Dus we moeten nog even geduld hebben, maar we weten nu wel dat het einde in zicht is. Radio 1, het nieuws van alle kanten.